Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Club in Istanbul zijn meer buitenlanders gedood dan tot nu toe werd gedacht. Er zijn 39 doden, 24 van hen zijn buitenlandse bezoekers. De meeste uit het Midden-Oosten. En ook Frankrijk, België en India melden dat er een landgenoot onder de doden is. Er liggen ook bijna 70 gewonden in ziekenhuizen, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De man die vannacht de nachtclub schietend binnenliep, is nog op vrije voeten. Het onderzoek van de Israëlische justitie naar premier Netanyahu gaat over tienduizenden euro's aan verdachte geschenken die hij heeft aangenomen van relaties. Dat schrijft de krant Haaretz. De grote waarde van de geschenken roept de verdenking op van omkoperij. Er zouden ook bewijzen zijn dat Netanyahu zelf bepaalde wat voor geschenken hij kreeg. In Finland is een proef met een basisinkomen van start gegaan. 2000 werklozen krijgen van de overheid 560 euro per maand. Daarover hoeft geen belasting te worden betaald en er zijn ook geen voorwaarden aan verbonden. De overheid in Finland wil erachter komen of werklozen gemotiveerder zijn om te solliciteren als ze een basisinkomen hebben in plaats van een werkloosheidsuitkering. Volgens rebellen van waarnemers in, Syrië voert, uh, en waarnemers in Syrië voert het Syrische regeringsleger weer bombardementen uit. Vooral op een vallei in de buurt van Damaskus die in handen is van opstandelingen. Het zou een ernstige schending zijn van het bestand dat donderdag van kracht werd. Het is niet duidelijk welke strijdgroepen daaraan meedoen. Bij de jaarwisseling zijn er iets minder incidenten geweest dan vorig jaar... en tien mensen meer aangehouden, namelijk 492. De vergrijpen zijn volgens de politie wel zwaarder... En plaatsvervangend korpschef Van Essen noemt dat zorgwekkend. Hij wil van het kabinet mogelijkheden om harder op te treden tegen mensen die hulpverleners het werk onmogelijk maken. Dit jaar waren dat er ongeveer honderd. Het weer, de komende uren af en toe regen, land inwaarts soms ook natte sneeuw, het kan daardoor glad zijn. De temperatuur ligt rond het vriespunt, bij zee iets hoger. Morgen trekt de neerslag weg, breekt de zon door, later bij zee misschien nog een buitje en ongeveer vier graden. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, alleen toen is dus de, de, de voorzitter, de, de, de voortrekker, die Jacques Versheim, die overleed plotseling. Ja. En dat was een man van statuur, die uh, zat ook in de Amsterdamse uh, synagoge, in de grote synagoge. Hij was hij die, die 20 jaar, 30 jaar zelfs nog, uh, had hij in, in de kerkenraad gezeten. En, nou, jammerlijk ge, uh, ge, uh, stierf hij. Toen kwam er een opvolger, dat was ook weer in Amsterdam. Want dat waren alleen maar Amsterdammers... Uh, ja meneer Van Dam, en die ging in zijn achtergesloten deuren nog eens even doorrekenen wat ze nou allemaal hadden bedacht. En die kwam naar ja. buiten en zei, jongens, dit is veel en veel en veel te duur. Um, en tegelijkertijd uh, kwam de Brugstraat in zicht, uh, door de bemiddeling van de Zandvoortse uh, aannemer, die zei van oh, jullie zoeken toch nog, uh, nou, ik heb in de Brugstraat nog een pand, een bovenzaal. Dat uh, staat er nog altijd, als dus je gaat kijken, die ja, mooie witte gebouwtje, gebouw, wat nu een sportgebouw is, ik geloof dat het nummer ja. 15 is, en uh,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 Ja. het gebouw zelf graag uh, in eigendom krijgen. En dan is het dus vijf jaar lang getouwtrekt, geruzie, kinderszinnen, ja. noem ik dat maar in mijn boek. Uh, mm. uh, met de verrassende uitkomst, als je die hoofdstukken leest, dat die badgast uh, gastheren dan op een gegeven moment zeggen van jongens, we doneren die dat gebouw aan de Joodse gemeente van Zandvoort. Uh, mm. En ze krijgen ook al het geld wat nog in kast is. Nou, ze waren in ja. Zandvoort tot tranen toegeroerd dat die heren dat ja. ineens besloten hadden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 Ja, denk je ook dat... Ik wil zullen. één ding zeggen, ja, ja, ding zeggen over die... Ja. Uh, nou ja, het, het, was een, het was een beetje... Denk je nou, zo'n voorganger... Veel mensen denken, voorgangers is een beetje een luizenbaan. Wat moet je nou helemaal doen? En je krijgt je geld toch wel, Maar dat was helemaal niet zo. Want het was juist een heel erg uh, arme... Uh,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 Uh, Daar maakte hij poppen. Dus als, hij was poppendokter. Dus als je ja, die poppen ja. had die uh, wat mankeren overaf, of uh, dan ging hij dat uh, voor jou maken. Ja. ja, ik vind het wel leuk dan om te lezen. Ook dan, hij had dus contact met kinderen, zeg maar, in die ja. zin door die poppendokterfunctie. En ja, door die andere functies weer met andere mensen. Het is natuurlijk mooi als je ook contact hebt met de mensen gewoon in het dorp. Ja. Maar ja, ze hadden toen nog niet uh, heel veel inkomsten vanuit het. Uh,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 Dat was ook voor een van mijn drijfveren om die boeken te maken. Ook een geweldige rijkdom aan Joods leven gewoon. Mm. Zoals dat ook in een heleboel andere plaatsen uh, in Nederland was. Dus ik dacht, van, als ik het hier voor hier uitzoek... En is toevallig net een, een boek in Scheveningen verschenen over Joods Scheveningen. Nou, Zandvoort en Scheveningen hebben enorme banden. En die joogleraar van dat project die heeft ook al contact met mij gelegd. En dat hij het boek gelezen had. En dat, zei, dat zijn er veel gegevens boven water gekomen en Vergelijkbaar in de conclusies dat Scheveningen net zo'n soort plaats was als Zandvoort, nog veel uitgebreider trouwens, omdat er ook nog veel langere tijd al Joodse ja. mensen kwamen. Maar dat, dus dat het verhaal, maar dat het hele verhaal verteld wordt, En niet alleen maar van de ondergang. En de, dat is natuurlijk het verhaal dat we verplicht zijn om ook te vertellen, maar dat is niet het enige verhaal.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 Gezien alles wat er hier tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. He, de, de, het hoge percentage NSB'ers, deportatie van de Joden, Joods eigendom, dat misschien niet is teruggegeven, daar weet ik weinig van. Maar ja, ik vraag me dat wel eens af van hoe ziet Gods stand voor het nu? Jij bent hier dominee. heb jij daar ideeën over of gedachten over?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 Politiebureau gezet voor een aantal maanden of voor langere tijd die moesten heropgevoed worden en dat dan de buren zeiden gingen brieven schrijven naar het gemeentebestuur die zeiden van ja maar zo erg, zo erg was het niet mm. en dat vind ik dan mooi dat ik denk van kijk waar die solidariteit intact blijft ja. hè, met mensen die dan in jouw ogen uh, fout waren en het is in het hele Abraham verhaal natuurlijk ook wel een beetje zo van uh, ja, ja. Ismaël bijvoorbeeld, hè, de geboorte van Ismaël is dat nou helemaal een zuivere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 Ik vind het een hele, hele goede vraag. En uh, zou bij wijze van spreken onderwerp van nader onderzoek uh, moeten zijn. van Hoe is dat gegaan? Ik weet er eigenlijk weinig van. Dus ik, ik, ik vrees dat er uh, heel weinig. Uh, ja, wie er goed gemacht uh, is. Ik weet alleen dat het tegelijkertijd ook alweer een beetje een schrijnend voorbeeld is. Toen werd er in 1965 uiteindelijk nog een nieuwe synagoge, een heel kleintje, in een kelderruimte in de verlengde Haltestraat, op nummer 75. Okay. Uh, boven de beheerder en dan in het midden uh, hotel of uh, restaurant Carmel. Mm. En onder die uh, tijdelijke seizoenssynagoge. Uh, Dat is dus betaald vanuit, uh, vanuit Den Haag, uh, 25 jaar na de, uh, de verwoesting van de synagoge. Dus na 25 jaar werd pas ingezien of toege... Ja, dat, het, dat dat ook oorlogsschade was. En dat was dus wie de goed mag in die zin, dat er dus uh, nou ja, een, een, een som geld tegenover een stuk verwoesting uh, in, in Zandvoort stond. Maar dat is toch maar heel schraal als je vergelijkt uh, wat er hier te komen aan, aan Joods bezit uh, in Zandvoort uh, was. En ik, ik vrees eigenlijk dat het op veel plaatsen gegaan is, zoals het andere plaatsen nee. in Nederland, dat er gewoon stil aan, ja, allerlei Joods bezit, uh, gewoon geconfiskeerd uh, werd, hetzij door de overheid, dat zij particulieren. Mm. Ja, ja dat, dat is dan uh, ook uh, zoiets, hè? Uh, dus, uh, uh, ja, ja. Ik weet nog dat de vorige burgemeester uh, van der Heijden, ja? Ja. die heeft mij verteld, dat schiet me nu nog binnen ja. dat hij dus in een, een LIBOR-commissie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 ja, de informatie die je ons hebt gegeven en het toegelichte vragen. Ik wil nog één keer uh, de titel van het boek uh, zeggen. Dat is Joods Zandvoort met als subtitel een pioniersgeschiedenis van 1880 tot 1943. En het andere boek is ook verkrijgbaar bij Uitgeverij Boekencentrum te Soetermeer. En dat heet Ondernemers met Lef. Dat is het tweede boek. Het is heel mooi uitgevoerd met mooie foto's van die tijd. En ook in blauw en geel de vlag van Zandvoort. Dus als je het uit hebt en je zet het netjes naast elkaar in de boekenkast... weet je meteen, hé, hey, dat is het Zandvoortsverleden van het Joodse volk hier. En er zijn nog steeds heel veel, gelukkig, Joodse mensen in Zandvoort. Hè? Niet alleen de mensen die hier teruggekomen zijn of gebleven, maar ook mensen die hier, eh, zonder dat ze hier het eh, oorlogsverleden hebben meegemaakt, ook eh, gekomen zijn vanuit Israël om eh, nog steeds pensioens te starten en te draaien. Dus dat is ook goed eh, om te weten. En die komen nog altijd ook bij het monument, die wonen soms zelfs daar in de buurt,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 Uh, en uh, nog een aantal individuen. Uh, die met, uh, nou, met alle middelen zal ik maar zeggen. die je nodig hebt om zo'n boek te kunnen schrijven. Dus ik, ik voel ook een soort uh, schrijversploeg. in ieder geval en een aantal mensen die. heel erg vanuit Zandvoort ook uh, dat gesteund hebben. Ja. En dat ik ook de gelegenheid krijg om in de. Klink bijvoorbeeld. Daar heb ik nu drie uh, grote artikelen oh, uh, over Jans ja. Zandvoort. Ja. En het boek. Uh, het ligt ook gewoon bij de Bruna van Zandvoort. En dat ja. vind ik ook gewoon mooi om nog even te zeggen. Ja, ja dat, dat is ja. Uh, heel goed. Dat is ook daar te verkrijgbaar. Dat is wel zo makkelijk, daar hebben wij het ook gekocht. Ja. <laughs> Dankjewel, hè? Goed zeg, graag gedaan. the word that the watchman gives as he strains his eyes through the darkness of the night mist he can sense that just beyond the horizon a great brightness is preparing to break forth arise you sleepers shake off your slumber he calls come and fill your lamp with fresh oil trim your wick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 in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise.